Minister Slob van Onderwijs vindt dat ouders hun kinderen niet onder druk moeten zetten om naar een zo hoog mogelijk schoolniveau te gaan. Dat leidt tot stress bij de kinderen, waarschuwt hij in het AD. Slob zegt dat kinderen ook best naar het VMBO kunnen. Hij wil een einde maken aan het slechte imago van het VMBO dat de naam heeft van vergaarbak en restonderwijs. Slob wijst erop dat er grote behoefte is aan goede vakmensen die op het VMBO zijn opgeleid.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 Het Rode Kruis waarschuwt carnavalsvierders zich warm aan te kleden. Het is koud en vooral bij alcoholgebruik kan dat bij het carnaval tot onderkoeling leiden. Volgens het Rode Kruis herkennen veel mensen de tekenen van onderkoeling niet... zoals bibberen, blauwe lippen en een bleek gezicht. Het weer bewolkt van het westen uit lichte sneeuw. Middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. In de nacht naar zondag kan het weer gaan sneeuwen. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Nou, daar gaan we weer. Is het niet te geloven, het is niet te ik heb, ik, heb je, me, heb je me, mijn outfit gezien? Ik, uh, ik zag het. Ja, bon muts. Ja, het, uh, Ik heb een dubbele coat, heb ik hangen, getrokken. Ja. Ik heb mijn booties natuurlijk aan, ik Heb mijn sneeuwboeties. Ik dacht, ik dacht nou, ja. nou, jij, jij doet je stiletto's aan. Of je... Uh, heb je gezien wat er voor de deur van de studio staat? Mijn, mijn arslee, heb je het ook gezien? Is die voor jou? Is voor mij, ja. Ik denk, kijk, wat, kijk. ik denk wat raar, dat heb ik nog nooit gezien. Een arslee met vier herdershonden ervoor. ja. Ja, die herten, die heb ik van de zeeweg hebben opgepikt. ik <laughs> ja, exact. Ja, die, die, die, ja. Konden pa, die konden net een paar auto's ontwijken. Ja. Dus die heb ik die herten... Ik zei, jongens, kom nou mee, want het gaat niet goed. Dus die heb ik voor mijn slee gezet, maar... Er ligt alleen nog geen sneeuw, dus nog een klein probleem, maar dat wordt verwacht. Het wordt verwacht, ja, ja, ja. ja. sneeuw, ik, uh, ik heb een app op mijn telefoon van post.nl en er stonden ze dus inderdaad, uh, er wordt wat gebracht. Er wordt wat gebracht. Er wordt wat gebracht. Ja. En, uh, ja, ik, uh, ja, het wordt vast een pak van ons hart, toch? Ik weet het niet. Nee, twee, drie, twee, drie centimeter, waar gaat het over hier in Nederland? Uh, dat, is, uh, ja. want dat is gewoon met mijn ijzers van die slijt, gewoon over de, de kei, Ja, dat is ook zo. Dat, is, dat, gaat, dat gaat niet goed komen. Ik zal, ik zal maar gaan lopen naar huis straks, denk ik. Nee hoor, ik, dus, breng, ik breng je wel. Ik heb oh, zo'n ding gekocht van Aladdin, Zo'n oh, uh, zo zo oh. Aladdin Express, zeg maar. Ja. Het uh, is gewoon een mat. En ja, daar ga je op zitten en dan breng je thuis, jongen. Nou, uh, Schiphol ook half dicht, he, toch? Ja. ja, het is, ja. Maar uh, jij moet je jas pakken, vriend, want we zijn daar. Oké, okay, gezellig. Dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Schat met je voeten, je handen in je zij. Ja, goedemorgen! Wel een, wel een hit, hè? Die, uh, dat hallo allemaal. Hallo allemaal. Fantastisch. Want de carnaval is, uh, is, is een feit, hè? Nu toch? Ja, ja, ja. Dus, uh, maar uh, het, ja dus ik ik zie het al ook al... aan je, want Je bent ben toch al klaar. Je ben... loopt een beetje te slingeren. Ik loop al, een beetje te slingeren. Ja, maar weet je, wat, weet je wat het is? Ik ben naar de drogist geweest. En, uh, ja. En, uh, en die verkoopt ook CD's. Dus ik, uh, ik ga erheen en. Uh, ik vraag om de Luizenmoeder. Om de Luizenmoeder? Krijg ik ontharingswater? Oh! Nou! Dat kan je ook gebruiken, toch? Ja, ik snap er helemaal niks van. Maar ja, goed. Kale boel hier in de studio, luisteraars. Dankzij onze pruik van Willem. Nou, op schrijf uit. Ja, ja, ja, ja. Hey, wat gezellig, jongen, dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. toevallig eigenlijk, kwam binnen. Ik denk, hé, wie zit er nou? Dus Willem. Ik denk, hoorde er een. De trouwen kom even. verrek. komt De Ja, Dorf? Ja. Ja, ik was toevallig in de buurt. Ik ga even binnenkijken bij Ja. Gezellig, toch? Ja, je blijft ook een gebraden hè. Luisteraars van harte welkom bij The Boys, In... In Town, hè? In zijn Town, er weer. Ja. ja. Is, is, is het eigenlijk wel een town, Zandvoort? Uh, voor mij, meer mij wel. een village, Voor eigenlijk. mij wel. Want als ik van, van uh, Zandvoort Zuid naar Zandvoort Noord loop... Dan ben ik helemaal naar de... Naar de Naar de, Rats naar de Rats ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we zoeken lekker een stukje muziek voor de mensen. Ja, en weet je, ik wil, uh, weet je we zitten toch een beetje in... Uh, kijk, je hoort het. Ja. Een beetje carnavalstijl. Ja. Gisteravond... Gisteravond was er een... Uh, gisteravond, een even was hoor. Dat was, dat was vrijdagavond. Gisteravond oh, oh nee, donder, was... donderdagavond. Dat was vrijdagavond. Nee, donderdagavond. Nee, donderdag. Hey, als je is chocomelk vandaag... drinkt, gooi er daar niet controle bij je in of zo, want dat is helemaal niet goed voor je. Maar in ieder geval, ja? er was een documentaire op en dat heet Noord-Zuien. Uh, Noord-Zuien. noord, -Zuye. noord, -Zuye. noord -Zuye, dat is Limburgs. Ja. Ja. Limburgs. En uh, ja. wij krijgen straks ook een Limburgse gast trouwens, geloof ik. Is dat zo? Ja, dus die, die, die, uh, dat is die dominee of uh, die, die prins. Ah, ja. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. En, uh, maar goed, ik kan er vast meer over vertellen. Maar in ieder geval, er is een nummer uitgebracht uh, in Limburg. Ja. Nee, die gaat dus door heel Limburg heen. Waar, wat... waar ligt dat ook weer? Limburg ligt naar het zuiden, hè? He. In het zuiden van Tegen Groningen aan, toch? Als jouw topografie. Ja... Net zo is. Ja, goed, er jullie... zit nog wat Drenthe tussen. Er zit nog Gelderland en Overijssel. Ja, dus dan, dan wel dat weer. Dat maakt allemaal niet uit. Brabant da zit er ook nog tussen. Brabant zit er ook nog tussen. Ja, maar goed, nou, Brabant, dan begint het eigenlijk al. Ja. Want zover wilden ze dat dus ook doordrukken. Er is een nummer uitgebracht ja. door Lex Uiting. En Lex Uiting, dat is ook degene die uh, verantwoordelijk is onder meer voor, uh, voor die docu van gisteravond. Ja. En uh, dat gaat over carnaval uh, in Venlo. Welke zender was dat? Want ik heb NPO. NPO 1, NPO. 2 of 3? Wat jij wil. Wat ik wil. Wat je wil. Volgens nou, mij was het zat... NPO 1, dacht ik. Oké. Okay. We maken er een prijsvraag van. Oké, okay, ja. Ja. ja. Luisteraars. Luisteraars. Welke NPO werd gisteren de docu? Uh, het, het, hoe heet die ook weer, Willem? noord Noordzee noord uitgezonden. Ja, was dat weer. NPO 1? In? Was dat NPO 2? Ja. Of was dat NPO 3? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar geen, dan moet je een prijsvraag. Dat heb ik net ook al gezegd. Die medicijnen, jongen, dat is... Ik heb van die hele rare pilletjes met die smileys erop, weet je wel. Ja. Gekocht van uh, iemand uit het zuiden. En... Ja, ja, ja. Ik maar hadden... dat is. Ja, maar luister, dat zijn toch die, die pillen die je kan kopen om. Uh, dat je, dat uh, als je een eind aan je leven wil maken. Oh, dat zijn poeiers. Nee, dat laat dat ik ook. Dat... Ja, dat is, dat is iets heel anders. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar in ieder geval, er is een, een, een nummer uitgebracht. En ze proberen daar heel Nederland mee uh, Ja. Uh, uh, gek te maken eigenlijk. Ja, ja, gek te maken. Het is, eigenlijk... is bij ons al een beetje gelukt. Je... We zijn allemaal een beetje gek. Op, wij wel, <laughs> wij wel. Twee mannikers, twee ja. ja, ja, ja. Uh, wat, ze dus, uh, wat ze dus eigenlijk willen is uh, het, het volklied van Limburg, hè. Ja. Wie is John, je kent het wel. Ons Limburgies. Ja, ja, ja, precies, die. Uh, ze proberen dus een nummer te maken wat eigenlijk net zo populair gaat worden als dat nummer. Maar dan niet alleen in Limburg, maar heel Nederland. Ja. En dat nummer dat wilde ik graag even draaien, eigenlijk. Nou, ga hem eventjes. Ja, non de nou, daar komt hij dan, hè. Ja. Was Was vergoed, he vertrokken. En zo viel van plan. Maar het bronschruim bleef lokken. Door werd het verstaan toch niet van. Al die jaren was ik nergens toe. Het geweest, breng mich maar nooit. Kom los, nooit zie ik om, de loven. Nee. Het tijdje van plezier Onderweegens bedacht ik Nog net op dit misschien Als ik een verwacht Is goed geweest, bring mij maar nog. Oh. Natuur van Lex Uiting. Hoe vind je het? Uh, ja, ik, ik, nou, achteraf, Willem, heb ik het wel gezien. Die docu. Ja, ja. Niet helemaal. Maar uh, dat, uh, de, de, de prins die daar werd gekozen. Prins ja. Carnaval. Ja. Uh, was dat Eindhoven? Of Venlo. Oh, ja. ja. Waar ligt dat ook weer? Uh, zometeen uh, als er een plaat nou, uit de vakken wil we Om die aardbol erbij. En dan ga ik even bijpraten. Hoor. Venlo. Maar uh, de, de, de prins. Uh, die was helemaal emotioneel. Ja. En maar zijn vader ook. Want, want uh, zijn vader die was dus ja, ernstig ziek. En die wilde nog een keer meemaken. Uh, uh, of die wilde dan wel graag meemaken. Hoe zijn zoon dan. Uh, prins carnaval werd in Venlo. Dat vond ik wel geweldig uh, om te zien. En uh, ja. Het wordt toch heel anders beleefd. Als zeg maar ten noorden van Brabant. Uh, dat hele carnavalsfeest. Ja, dat is anders. Hoe komt dat nou, denk je? Wat, waar, waar nou, is het ik denk zelf. Uh... Is, het bier, is het bier anders, daar? Of zo? Nee, oh, nee. nee. Weet je wat ik denk? Ja. Uh, waar het denk zuiden je? van Nederland. Ja. Uh, die ligt tegen een gedeelte van Duitsland aan. Waar er ook heel veel carnaval vieren. Mainz, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Om me wat te noemen. Oké. Okay. Uh, ik denk dat het. Uh, ja, het is, het is een ander gedeelte van Nederland. Ja, maar het heeft misschien dat ook wel met de religie te maken ook. Oh, dat zou het zijn. Want, nou ja, ja, kijk, Limburg is natuurlijk over het algemeen, is dat uh, rooms-katholiek toch? Ja, ja, ja. En, ja, ja maar die ja, ja. Eh, volgens mij een beetje fanatieker is hier in het noorden. Ik weet niet. Uh, in het noorden hebben ze ook carnaval, maar dat is altijd in juli. Ja, nee, maar ik bedoel dat, oh. er, dat de rooms-katholiek is. Fanatieker daar als hier in het noorden. Uh, denk ik hoor. Ja, dat, wij, dus, ja, jawel, dat valt wel iets van te zeggen. Wij hebben hier uh, zo'n. Uh, een, een lijn door Nederland heen lopen. Hè? Dat, dat, dus uh, waar dus de religie is allemaal een beetje, een beetje bij elkaar genoemd worden. En dat gaat van zuiden naar het noorden toe. Ja. Dat is inderdaad uh, wel, wel opmerkelijk. Maar um, ik. Uh, jij? Het, het doet mij toch wel zeer eigenlijk dat jij niet weet waar Venlo ligt. Dus uh, ik, ik heb wat voor je opgezocht. Oh! Ja, vind je dat goed? Ja. Dat is goed. <laughs> dan ga ik dat voor je draaien. Nou, en dat en, heel, oh, ben ik daar nou weer blij mee. Ja. Graag. Die man die maakt me altijd zo blij zo op de vrijdagochtend. Ja, ja. Dank je wel, Wim. Dat geeft we niks. Maar ik kan oh. trouwens wel even vermelden dat degene... Ja. De he, want er werd dus al gezegd op de vraag van welke NPO was het? NPO 3. De NPO 3, En ja. dan heb ik een leuke, leuke prijs voor de mensen. Daar komt die Die mogen drie keer naar NPO 1 kijken. Echt waar? Ja, dan komen ze weer op NPO 3 terecht. Had ik nou maar meegedaan. Leuk. Had ik nou maar meegedaan? ja. Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet een oude jongen. Toen iemand zei, hey, lof eens mee. Het is hier nog niet gedoemd. Ik go aan en ik schrok ervan. Ik ga jou joren niet gezien. Je waagt nog mooi, net zo mooi. Als toen gaan ze in het begin. Op het Kerkplein in november. Zag ik voor de eerste keer.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 Laat dat veld en een boekje dicht. Maar wat blieft, dat was zo gezicht. Overdag de zon en s'nachts de maan. Ik was zo niet weer stom. Ik doe meer aan, dan aan mezelf. Ik doe dagen aan mijn stil, Wat is dit nou? Een mooie vrouw, dit is weggegooid. En slaagt in bed, sloop ik net, Komt er geen op de scheuking neer? Mijn bed is kaal, mijn kamer kaal, En ik droom haar te staan. Hij geeft iets zak, Als dood, Als vak, En ik draai mee om. En in de wereld, weer, ik weer Ja, hier gaat dus uh, weer iets gigantisch mis, want uh, er zitten weer met de vingers en de knopjes. En uh, dan gaan we in één keer van Rome neer, dan gaan we in één keer naar... Uh... Het paradijs. Naar wie? Naar het paradijs. Het paradijs, Bij ja. Bij de dashboard light, hè. Tegenwoordig, die, hadden, uh, die dashboards en die auto's, ja, die zijn... Uh, dus gigantisch is dat veranderd allemaal. Ten ik heb jaren dat vroeger, geleden, nu wil ik toch alleen even benoemen ja. jaren geleden, dus zag ik iets anders uit als nu, ja. had ik ook een dashboard. Ah, je ook een dashboard? Ja, een six-pack. Ja, ja, dat is ook leuk. Ja. Is ook hey, leuk. Uh, Willem, ja, ik zag net jouw auto buiten staan. Ja. En ik zag zeven van die grote pakken met Red Bull. Wat is dat allemaal? Uh... Uh, gesponsord. Oh, ja. Oké. Okay. Alleen, uh, hun zagen mij uh, uh, lopen zeggen ze. Jij, ja, maar Jij, jij, jij toch... heet toch Bruce, je heet er geen Hamilton? Nee. Ja, ik wel. Oké. Okay. Ja, dus want het is allemaal suikerhoudend, hè? dat weet je wel. Hè? Ja, maar ik mag geen suiker van de dokter. Niet dat ik ruzie heb met de dokter, maar ik oh, mag maar, toch eens maar, maar, maar daarom draag jij je altijd zo zoet in de studio. Ja, ja. Schat van een man die Willem Bruist... luisteraars, uh, maar uh, hij heeft ook een beetje... zeg maar, de romantiek heeft hij eigenlijk... Uh, ik ben behoorlijk amoureus. ...in stand zandvo-, wordt gebracht. Want jij zou eigenlijk af, uh, aankomende uh, woensdag... Ja. Zou jij eigenlijk... Nou, dit is even luisteraars een schokkend bericht. Ik, ik pak het een beetje, pak het maar een beetje in, Charles, want het ja. komt de klap zo hard dan. Ja. ja, nou, jij zou... Uh, uh, in verband met Valentijnsdag... Ja, woensdagavond. Zou jij woensdagavond hier woensdag. allemaal amoureuze muziek draaien? Oftewel, he, dus allemaal... Muziek uh, uh, ja. uh, uh, connected aan love, aan de liefde. Uh, ja, ik, ik zou zeggen Valentijn getint, maar dat, dat mag ook. Ja. Nee, dat heb je netjes gezegd. Ja. Maar, maar, nou uh, heb je ook wel gehoord van die uh, rel om de mensen die dan op een uh, manier vissen met elektronica? Ja, elektrische vissen zijn het, vis met banden. En daar heb je ook ja. Bert, Bert Visser. Bert. Hul! Bert? Ja, die? Ja, moens around. En jij moet weer zo nodig naar Bert Visser. Ik kan er niks aan doen, beste luisteraar. Ik uh, zal heel eerlijk bekennen, uh, vanmorgen, uh, uh, ja, vanmorgen om vier uur was dat. Ja. Hè? Vanmorgen om vier uur. Uh, ik deed een plas, ik schrok wakker. En Ik dacht, shit, dat moest andersom. Nou ja, ja, maakt niet uit. Uh, maar ik kwam er in ieder geval achter. Ik dacht, oh, wacht nou eens even met je dag. Ja. Bert Visser. In IJmuiden. En ik heb er kaarten voor. Maar dan komt door die radio. Vergeet ik gewoon de hele wereld. Ja. Want jij zou aankomende woensdag van tussen 9 en... en uh, nee, even opnieuw. 7 en 9. 7 en 9. Ja. Zou jij hier uh, ja. de, de luisteraars... Uh, nou zoek ik daar. Verwennen. Verwennen. Verwennen. Met mooie muziek. Ja. Valentine's muziek. -muziek. Dat, dat, want jij hebt ook een goede deal met zo'n tissuefabriek. Hè, voor het huilen. Zeg maar tenminste ja. gaan huilen. Ja, Slempers. Ja, ik mag geen reclame <laughs> maken. Hij ja. Nee, maar goed. Um, ja, naar gaat dat gaat mij dus niet lukken. Maar ik vind het zo sneu... Uh, dat, dat, dat die uitzending niet plaats kan vinden. Want ik kan wel zeggen, ja, dat doe je maar op een andere dag. Maar het is Valentijnsdag en ja. dat gaat dus niet. Dus uh, ja, ik, ik zoek nog een... een, een, een iemand die dus uh, ook het gaat... op de goede plaats heeft zitten, dus, uh, ja Zou jij misschien woensdagavond... Uh... Nou, dan heb ik goed nieuws, Willem. Echt waar? Want ik vind het zo leuk om te doen. Nou ja. ja, ik ga allemaal liefdesliedjes uh, opzoeken. Maar ik heb al begrepen van jou dat je ook een hoop verzoekjes al... Ja, de, als je op... gaat naar de, de, de Facebookpagina TMF Zandvoort. Ja. Staan er staan nog heel veel nummertjes bij van mensen die zeggen uh, van... Oh, ik hoop dat dat gedraaid wordt. Ja. Dus uh, als je daar even naar kijkt, dan... Uh, ja. Give me hope. Joanna, give me hope. Nou, nee, dat, is, dat is, he, het means, je, je dat kunt hopen wat je wil, wilt, maar dat is geen falen. Dat dan, is geen falen. Nou, nee, er moeten mooie nummers zijn zoals bijvoorbeeld dit liedje. Welke, hè? French by deze. Bernique Saint-Saëns. Deze, deze. Ja, Kiki Dee. Amoreuse. MUZIEK Strands of light upon a bedroom floor Change the night through an open door I'm awake, but this is not my home For the first time We both know it must And soon my fantasies will turn to dust But I would give him anything he asked If my first love could be my Aan de maan. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Je ne suis plus d'ici, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie, tout notre planète. Far away. when I am far away I feel the rain fall of another planet another planet ja Kiki die uh... geweldig. hè? Ja, ik vind het heel apart. Uh... Zij is ja. natuurlijk ook bekend geworden. Jij gaf het net wel. Jij hebt het aan mij al verklapt, maar ik wist oh, het zo. Ik wist het ook hoor. De, ja, nee natuurlijk van Elton John. hè? Met... met uh... Uh, don't Go Breaking My Heart, ja. he, dat nummer, geloof ik, toch? Dat, dat klopt. Ik, ik hoor allemaal uh, geritsel, gerommelde... Uh... Ja. Haije! Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ja, ja, ja. Daar ben je in een uh, snoepjes in een plastic bakkie. Oh, waarom? Die horen dan ja, in een een je snoepies, Dat je een verkoudheid snoepjes. Waarom eet je in een snoepje om verkouden te worden? Nou, dat doe je dan niet. Nee, dat is nee. als dat, dat, dat, ik, Laatst had ik iemand aan, aan de deur en, en die zegt zeg tegen mij van... Uh, heeft u nog wat over voor, uh, voor, voor de vereniging van blinde geleidehonden? Moeten met een hond die blind is? Daar heb ik niks aan. Daar nee, heb je helemaal niks aan. <laughs> nee. Nee, dat ja. was de laatste, zag ik bij... bij ja. Toen bestond V&D en Haarlem, bestond nog. Ach, Jemie, nee, dat is heel lang geleden. En toen kwam er zo'n zo zo uh, slechtziende meneer... kwam ja. binnen met zo'n geleidehond... en hij ja. pakt die hond op ja. en die slingert hem zo. Met, aan die riem slingert hij hem zo. De, uh, als een en, helikopter. Als ja. een helikopter, ja. boven zijn hoofd. Ik zeg, wat ben je nou doen? Hij zei, ik kijk even rond. Echt gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik zeg maar we gauw weer een stukje muziek om, wat... het. Uh... Hey, maar, maar luister, uh, ja. uh, Kiki D. Uh, uh, um, bekendheid door uh, Elton John, maar ook door dit nummer, hoor, want zij heeft zelf hier ook een hele grote hit mee gehad. Wist je dat wel. Uh, met welk nummer? Jij weet, jij weet, dat moet jij toch weten. Jij weet zoveel over ja, muziek. Ah, ja, ja. Dat moet jij toch ja, weten? Ja, bescheiden naar je de <laughs> mensen, uh, ja. <laughs> Oké, okay. nou, ja, luisteraars, we, we hebben een heerlijk bakkie koffie al op, hè, Willem? Ja, de twee, ja. al, hè? twee al, hè? Dus de tweede, maar de derde zit eraan te komen. Ik, de, heb, ik heb een verzoekje. Vertel. Uit Limburg. Dat ligt, maar ligt het ook weer. De, ik voel wederom die ja, psychische ik, moeheid. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb altijd de hoop. En ja. Ik heb er vannacht, ik heb echt gebeden. Ik bid, normaal bid ik heel weinig. Maar vannacht heb ik echt gebeden dat er nou eens iemand uit Limburg opbelt. ja om ons nou eens te woord te staan... om nou eens te vertellen voor de luisteraars in Zandvoort... en de omgeving ook, hè? En de omgeving, ja. Er wordt op Schiphol wordt er geluisterd, want de Schiphol is dan, gaat toch dicht... voor de, ja. de sneeuw, ja. dus daar luisteren ze natuurlijk... Voor. de hele verkeerstoren is gewoon nou, helemaal... eigenlijk heeft dat, doen ze dat niet omdat ze dat zo leuk vinden... maar die zender van Sierwem is zo slecht afgeregeld, ze gooien de hele luchtvaartband dicht. Oh, daar, daar komt het op. Nee, maar dat er nou eens iemand uit ja. Limburg opbelt. Ja. Om ons nou eens uh, de, de Limburgse visie te geven. Op? Op carnaval. Waarom dat nou in Limburg zo speciaal is. En waarom, he, waarom nou hier bijvoorbeeld in het noorden. Ja, het, wordt ook al niet, het wordt ook al niet op een goede data gevierd hier natuurlijk. In, in Zandvoort, nee, daar, maar ja. In daar beginnen we beginnen wel mee natuurlijk, hè? Want we vieren het met Pasen, geloof ik, hier. He. Ja, ook. Oh, ongeveer, ja, hè, toch? Ja, ja, ja. ja. Appeltje maar wat, ik wel, uh, wat ik wel leuk vind, is dat in Limburg wel geluisterd wordt... en dan zie je hem zandvoort. Dat vind ik toch wel grappig. Ja, leuk, hè? Ja. Ja, ik ja. ook eigenlijk wel. Heerlen. Je nou, weet nou, waar Heerlen ligt? Heerlen. Heerlen. Heerlen. Ja. Is dat niet, uh, ligt dat niet in Limburg ook? Weet je, het, uh, er wordt in ieder geval gevraagd... met nummer van Spik en Span. Ken je dat? Spik, ja, ik, ik ben op schoon. Dus, uh, Over jij dat? Ja, ik nou, ben op schoon. Ik ga ik in, ieder geval, schoon. in ieder geval draaien... Uh, uh, uh, van die mensen nou, in, uh, in Limburg. Ja. En, uh, maar ja, ah, dan draai je aan. hem ook een beetje voor onze Marja. Die, die, die, is, die loopt hier niet meer rond, hè, Marja? Dat is wel jammer. Juffrouw Janni. Juffrouw Janny. Ja. ja. Die is ook wel spikkerspannen. Wij, uh, wij gaan straks naar een plaatje draaien voor Janni. Dat gaan we doen. zeker doen. Maar alleen als ze dan de volgende keer wat lekkers komt brengen bij de koffie. Ja, dat zit ik eigenlijk op te wachten. Want er komt niemand meer in, hoor. Hij kijkt steeds naar de deur. En ik, ik, ik luister ook naar onze traplift. We hebben een traplift-luisteraars. als u slechter been bent. Nee, je, oh, is dat het, ik dacht dat die lift, lift gewoon slecht was en iedereen een trap moest geven. Of dat hij dan niet nee. ideeën. Oh, oké. Okay, okay. Luister, als, als u gewoon eens een bezoekje naar de studio uh, wil brengen. Kan, u kan niet zo naar binnen lopen. Bij studio, uh, naar tolweg 10A in Zandvoort? Ja, we hebben wel tien beveiligers buiten staan, dat wel. Maar het dat is ook wel nodig natuurlijk, na die drie bedreigingen die we gehad hebben. Oh, op schei uit. Ja, ja, ja, ja. ja. Beveiliger... Nee, maar dat is wel een leuk idee ja, trouwens. Ja. Voor scholen of uh, voor. Uh... Ja, vorige week hadden we hier de hele school binnen. Ja, niet te geloven, hè? De leraressen ook, hè? Die gingen helemaal oversturen. Die gingen helemaal oversturen, inderdaad, ja. ja die, die zeiden ook van. Had ik nog maar een vak geleerd en zo. Maar goed. Maar er zou dus uh, vandaag uh, nog bezoek komen. Uh, uit het uh, stabhorst. Namelijk uh, de bus uh, met plattelandsvrouwen. En. Uh, maar in verband met het koude weer en de verwachte sneeuw. Je oh, weet je, weet ja. je waarom ze in Staphorst? Hè? Dan kopen ze nooit de kas bij Ikea, wist je dat? Waarom niet? Ja, die kun je niet zonder vloeken in elkaar krijgen. <laughs> ja, ik leg het er wel op, maar goed, ik kom er zelf even na. Doe maar. <laughs> <laughs> ik zet maar gewoon een stukje nou, muziek op. Kom maar, ga weer met muziek, want de mensen worden er zat van. Kom op. Sprek met eierbrooiers, die brooien nog het lekker zien. De lesten tot het een vol trekken, nog het die te bier. De vaste lampen staag die doeren, zet. Weer gaan draaien Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh Ja Zetten nog dit beetje in En alle nog eftes Blieven hangen zingen met Zo hel het kin Want vaste laaf is nacht Gesnoeten, als de gezet Is ongebracht geen ons niet meer naar Als de schreeuwen we wakker, want slopen, dat is een Dan van de Het handsel is liggen, al te slopen, hij is nog open. Ja, ja, ja. Je ja, bent je er, er al, a, al. Ja. je bent er al. Ja, ik was er al. Ja, dat ja, geeft ja. helemaal niks, dat ja, maakt niet uit. Ik... ik wou net wat je vragen, maar dat doe ik even buiten de uitzending om. Want het is een beetje een pikante verhaal, is dat namelijk ook. Oh, oh, ja. oh jee, oh jee. Ja. ja. Het is, nou goed, dat, dat komt zo, dat komt zo. Ja. Um, ga jij nog iets, nou iets met een gedicht doen? Een, ik, een ik, voorbereiding ik, of, heb, of, heb, of Heb je, heb je oude Remington gezien, Mouwe Remington? Jazeker. Dat heb ik meegenomen. Er staan je? Staat hier. Mouwe schrijversie ja. heb ik meegenomen. Is het is een oud ding, maar het is toch leuker. Om op zo'n oude type machine te werken als je gedichten maakt. Echt waar? Is leuker dat je zegt van nou, ik maak mijn gedicht nou op de Remington. Ja. Dat, dat je zegt van, ik maak mijn gedicht op een Apple. Ik uh, heb op, geen idee. Op, op, ik heb geen idee. Op een iPod ja, of zo. Hoe dat ding klinkt. Hoe, hoe, Met een Remington op de pot is ja? wel heel leuk. Ja. De hele keer op de pot zitten en dan neem je je Remington. Klein tafeltje ervoor. Maar Remington, had... zijn dat zijn dan scheerapparaatjes. Nee, Bennett, Bennett, Bennett, Bennett, Bennett. Oh, je hebt ook een Triumph, een adellijk Triumph. Oh die. Het is ook een, ook een leuke schrijfmachine. Ook zo'n ouderwetse. Ja, ja, ja, ja. Ik heb ja. nog zo'n zo, zo mechanische heb ik dan. Tikker eens, dus... eens op dan. Ja. Oh je, oh, je kunt het wel goed. Ja, ja. Beste buurvrouw. ja. Ja. Ik ben wat jammer te maar je, gaat ja, en, je, je bent met je gedicht bezig. Als ja, ja, af en toe ga ik helemaal door het lint met dat ding, hè. Moet ook. <laughs> dat moet ook. Ja. Als, nou, je, als je die als je als nou... door het lint gaat, komt er niks op papier. Het is een, een lint, het is een de bovenkant rood. Ja, aan de andere zwart. Ja, aan onderkant zwart. Als je, ja, je zo'n zo, zo, zo ding in, in, indrukt, op een toets indrukt, ja. dan komt hij er rood uit. Ja. En als ik hem loslaat, komt hij er zwart uit. Maar dat is een vraag, daar loop ik al heel lang mee eigenlijk. Met zo'n oude ja. Remington, kun je ja. ook groen mee typen of niet? Ja, het kan wel. Ja? Het kan wel. Het kan wel. Dan moet je hem een dag in het gras zetten. Echt waar? Dus ja. Al, dus, dus als ik bijvoorbeeld de G, R, de R, de O, de E en de N typ, dan dat kan niet. Nee, nee. Ja, dat kan. Je oh, kan ook wel goed typen. Oh. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, weet je, uh, ga maar even met je gedicht aan de gang. Zet ik nog even een stukje muziek op. Ja. Want, uh, ik ben ja. toch al bezig, dat hoor je toch? Ja, ik, ik, ik, zie, ik zie ook je vingers, maar ik... Was of dat je je vingers niet tussen krijgt? Ik, ik, ik, ik, ik heb eens meegedaan aan zo'n zo lied. Jij bent een blind type, wat nee, leuk. ik, nee, ja. maar, ik heb ja. eens meegedaan aan zo'n lied opnemen. Met zo'n schrijvers hier. Ja, maar. Ja, ja, ja, ik ken het. Moeten we even opzoeken, dat is leuk. Ik weet alleen, je... uh, niet hoe dat, uh, hoe dat nummer heet. ik ken onze schel. We gooien er een appeltaart tegenaan. Ja, zo is dat. Hé, hey. hey, maar je hebt weer muziek voor ons, Willem. Bob. Ja, daar komt die. Ik zit te smachten. Ja. daar ja. zie je die jongens hun handen geboeid. Die heus niet het ergste deden. Waar is het een jongetje lang Die het deed daar en niets kon dienen.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 Als je die wagen ziet staan, je kunt hem gerust wel betreuren. Denk maar alleen, wat hij heeft gedaan, Tot morgen mij ogen gebeuren. Ja, de meeuw strol doen het ook altijd goed bij de Boys en Back in Town. En uh, misschien zul je zeggen, ja, wat een korte nummers allemaal, maar we hebben zoveel muziek er is. Dus. Dat is ongelooflijk hè? Dat is ongelooflijk. Maar je kan ook twee liedjes aan elkaar plakken en dan heb je weer één liedje. Dus als je, de, je helft willen, de helft van het ja, ene liedje, de helft van het ene liedje. Plakt aan de andere helft van het andere liedje. Ja. Dan lijkt het nergens meer op. Maar is het dan, dat je mij vraag dan, kun je hem dan ook vloeibaar meezingen, zeg maar. Vlo vloeiend. Vloeibaar. Of oh, vloeiend moet je. Uh, jullie de, noemen dat vloeiend. Ja, dames lukt dat wel één keer in de maand zeker. Ik heb geen idee, weet ik niet. Maar um, ik, heb, uh, ik heb iets gehoord over. Ja. Uh, over, uh, uh, uh, uh, yeah. Uh, ja. Wat heb je daarmee? Ja, nou, luister. Op zondag 18 februari. Ja? Dat duurt niet zo lang meer. Of oh, verdorie, nou ben ik. Nou verdorie. Nou, dat geef niet, dat ja, nee, dat geeft niet. Ja, nee, uit. nou ben ik. Nou oh ja. Op zondag 18 februari is er een pokerkampioenschap hier in Zandvoort. Ja. En uh, de plaats van de handeling, het pokeren dus, dat is het Amsterdam Beach Hotel. En uh, volgens mij staat een badhuisplein in de voor, dus okay. Als ik goed ben ingelicht hoor. Ja, ja. Opgelicht. Ook. Ook. Uh, de organisatie is in handen van uh, het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Heb jij wat gepokerd? Nee, maar ik heb wel een pokerfeest. Noem het ook wel een oerlijk potje. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik heb een pokerfeest een beetje, Willem. Ja, ja, ja. ja, kan ja. Er niet ik kan daar niet omheen. Jij bent toch ook uh, uh, fan van Mien Dobbelsteen? Met dat je tegen de ploeg. Ja, die pokerde ook. Hè. Echt waar? Hé, hey, maar er, er is eerst dan een voorronde. Ik moet even mijn bril er weer op Ik, ik, ik ja, Doe dat ja, maar man. Als je, als je toch, Ik hoor een aantal bollons onzin. Als, ja. je, als je toch oud wordt, dan is ja, het er er wel een ja. Nou goed, in ieder geval. De, het kampioenschap maakt onderdeel van uh, de voorronde van het Open Nederlands kampioenschap poker. En verspreid over heel Nederland vinden er 125 voorrondes plaats. Met als doel het halen van de landelijke finale. Volgens de organisatie zullen zij de speellocatie omtoveren in een ware pokerroom. Waarbij de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente Zandvoort. De winnaar van de voorronde mag zich een jaar lang de titel amateur pokerkampioen van de gemeente Zandvoort noemen. De pokerkampioen krijgt bovendien een mooie beker. Krijgt die van George, hè? George Baker, hè? Oh, dat is van, komt, uh, van die Little die Bag en... Uh, ja, en uh, ja, ja, ja, en Una uh, Paloma Blanca uh, en hoe zo. hoe die Het barst ook van de Witte Dijven van het strand hier. Oh ja. ja, ja, dat ja. Is. Daarnaast kwalificeert de winnaar zich even, uh, van deze voorronde... dus uh, van het pokerkampioenschap zich voor de landelijke finale. Nou, het is een laagdrempelig toernooi... dus, dus uh, je hoeft er niet met een traplift naar binnen. Volgens de organisatoren maakt dit toernooi... Uh, uh, maakt dit toernooi het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen. Dus ook als u Halma speelt of Monopoly, dan mag u allemaal meedoen. Ik heb altijd gepunikt. Jij ook? Ja, nou, u kunt het allemaal nog eens teruglezen, dit hele bericht, luisteraars, op, uh, op uh, uh, zandvoort.niels.nl. Zandvoort.niels.nl. Ja. Daar staat ja. het gewoon op. Ja. Ik, had het, ik had het eigenlijk niet eens voor hoeven lezen, want u had, mensen zijn ook lui, dat ze gewoon zelf niet zo bericht hier. Even lezen natuurlijk. Kom op! I'm, I'm hey, joh, weet je, ik kan er niks aan doen, maar iedere keer als jij, als jij het voorlezen zit ik naar het potje van jou te kijken. En echt dan loopt me de traantjes over de wangen. Dan heb ik van die natte balken in mijn ogen. En dan denk ik, zal het wat de dienst zijn of zo. Dat ik dat niet weet. Luister, ja. Willem wordt emotioneel. Heel emotioneel. Hé, hey, maar de ja. po pokeren en gambling is dat in het Engels? Hè? gambling, gokken. Jij weet toch alles, hè? Ja. En daar is nog een mooi liedje. Ken jij Piet Dello? Ken je die? Piet Dello. Jij, uh, zijn vrienden wel. Pidello Dello and Friends. Het, is, het heeft niks met een Dell te maken, hoor. Dat, dat, een, een Dell computer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Piet Dello die heeft mooi gezongen over, over poker. Waar ja. zei hij dat? Ja, luister oh. maar, luister maar. you girl don't try En Blood Charles is intussen met zijn uh, gedicht bezig. En uh, ja, daar stoor ik hem liever niet bij. Eigenlijk. Maar... Uh, uh, oh, er is hij weer. Ja, ja. ja. Hey, je was er wel. Ja, ja, ik, ik ben even inspiratie uh, voor dat gedicht aan het opdoen. Het moet toch wel iets met de carnavals te maken hebben. Hè? Ja, dat is wel zo. Het moet ook een beetje met jou te maken hebben. Met niet? mij? Ja. Ik ben zeer benieuwd. Maar uh, heb je de muze op je schouders in of niet? De muze? Ja? Ja, die heb ik op mijn schouders Dan leg ik er zo in een stukje kaas naast. Dat is... Dat is heel goed. Ja. Hé hey, luister, uh, ik, ik, ik zie trouwens uh, op buienradar, uh, Willem, ja, ja. dat ze rond de klok van 11 uur, 10 over 11 ongeveer, dan schuift er bewolking ons land binnen. En uh, nou, denk ik dat we dan allebei uh, in een rotbui zitten. Het gebeurt niet vaak. Dan hebben we allebei een rotbui. We hebben allebei een nee, Zou dat de ja, sneeuwbal nee. zijn? Ik, volgens mij moet dat de sneeuwbal zijn die eraan komt. Ik hoop het wel, want. Het is hier nou nog een zonnetje naar buiten kijkt? Dat is het nog. Ja, het, ziet het, het ziet er hier ziet een, Ja, maar als je op de ramen kijkt, de uh, uh, ijsbloemen. Of zijn het die planten die in de vensterbank staan? Ik, ik kan het niet zo goed zien vanaf hier. Even kijken, want ik, ik, je, kan, je kan het scherm van buienradar ook omtoveren in een. Uh, oh ja, in een sneeuwscherm. Okay. ja dat kan dat oh, okay. kan en, en dan zie ik toch duidelijk inderdaad zie ik duidelijk zo'n sneeuwgebied aankomen zo rond de klok van tien over elf tien over elf ja dus we als gaan, je we gaan, elf gaan elf over elf buiten gaat kijken dan is het gearriveerd we gaan zo ook nog even dit hele weerbericht gaan we eventjes uh, doe je dat hierna eventjes want die ja. sneeuw het inspireert mij wel tot iets eigenlijk weet je wat dat is ja ik zal het je laten horen is goed even in mijn stem <coughs> Daar ja. komt je ja Olie de lala re, olie de lala re, in de staat een hutje. Jo is daar in dat hutje. Met zijn. en de piste die is rood. Oh Scheur op stoot, met appelkornen naar de kloten. Jongen, jongen, aan de latta. Ik neem een smok, een hele grote. Jongen, aan de jongen, Ons hutje gaat nu zeker knallen. Jongen, aan de jongen, aan de latta. We gaan nu met z'n allen lallen. Jongen, aan de jongen, aan springen! De zielen, hoepa, hoepa, hoepa, derten. Ik zeg maar, zo gaan we niet jumpen als je je mond vol hebt met brood, man. Mm hmm, hmm, dat nu. in de bergen staat een hutje. Jonne, jonne, dan doe dat. is kistloos daar in dat hutje. Jonne, rionne, dan doe Met afval, korn, bier en gluwaai. Jonne, jonne, dan doe Zullen wij er goed zijn? Jonne, rionne, dan doe Oh jee, ik moet je naar beneden en de piste die is rood. Oh jee. Ik krijg trouwens te vragen nu, Charles, of jij mm -hmm. nu ook in staat bent om te jodelen. Mm -hmm. Ze zien jou namelijk allemaal zitten, hè, ja. de camera. Ja, ja. Dat je een heel brood in je potje stopt, dan even. Ja, maar jodelen zie ik niet zitten. Fuck Nou ja, goed, dit doet, uh, dit doet sneeuw met mij. En uh, het is... Uh, ja, ze zeggen Willem, kun je, kun je ook skiën? Nou, nou. de appere ski wel, de appere ski ken ik wel. Jij ook. zegt het nou, ik wou net vragen aan je eigenlijk, kan je skiën? Ik kan, uh, de appere ski ken ik zeker. De appere ski? Ja, koffie met bitterbal, zeg maar. Ja, maar luister. Ja. Ben jij wel eens van de zwarte piste afgegaan? De zwarte piste, ja, ja dat is één keer, maar dat was per ongeluk. Per ongeluk? Ja, ik ging te laat bergen op. het was donker. <laughs> ja. Maar dat zullen we niet bedoelen, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Het verschil tussen uh, een, uh, een groene piste ja? en een zwarte piste. Ja? Op een zwarte piste ligt natuurlijk sneeuw, dat is de eerste plaats. Maar dat Want weet de groene piste, dat is, dat is zomers, hè. Dan is, oh. de, dan, is, ja, dan is de piste namelijk groen. Dat heb ik wel eens gezien, dat ze inderdaad van de groene piste afging. Het stof zo. Ja, ook dat. Ja, ook dat. ja dat, dat kan maar me het is, nog wel herinneren, ja. is ook slecht voor het gras. Dat is ook heel slecht voor het gras. Ja. Maar zwinters, dan, dan ligt daar een laagje sneeuw op. een ja. laagje, een meter of drie. En dan uh, gaan ze dus van een, zwak, een zwakke... piste is een piste... Of, uh, je kunt het best omschrijven voor gevorderden. Gevorderden dus De boys moeten dat niet gaan doen, zeg maar. Wij moeten dat niet gaan doen, want dan uh, leren we eindelijk eens wiskunde. Want dan komen we met breuken beneden. Ja, zeker. Snap je? Ja, nee, absoluut. Dus, ja, dus, maar een zwakte piste uh, uh, is dus verantwoordelijk voor veel, uh, ik zei het al, breukgevallen. Ja. He, mensen die toch wat, wat overmoedig worden en dan met een nood gewoon die piste afgaan. Ja. En dan die ene boom niet zien die er toch ook nog uh, ergens... Uh... Nou, ik zal je vertellen, ik had een buurman ja. en uh, die piste laatst bij mij in de kamer. Was ik niet blij mee? Ook. Ook. Kan ook. En toen heb ik hem van de zwarte piste afgegooid. <laughs>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 We zullen het wel zien. Oh, ho, oh, oh, ho. Oh, rustig oh, oh, oh, oh, Lijkt op het regent als altijd. Maar het regent. En het regent. Zonnestralen. Oh, ho, oh, oh, ho. Rustig ademhalen. Ja, het regent zonnestralen. is weer eens anders een sneeuwbui Ja, hier bepaalt in Nederland geen ehm zonnestralen, regen, nee. Ja, nee. Want in de loop van de dag uh, passeert er dus vanuit het westen een storing met sneeuw. De meeste sneeuw valt overigens in het zuidwesten. Ja. De komende dagen krijgen we dan wisselvallig kwakkelweer. En kan het s'nachts uh, vradig glad worden. Betekent dat er dan veel ganzen over Nederland vliegen? Kwakkelweer? Ook, ja, ook, ja. Oké. Okay. Uh, knobbelganzen, ja, ja, ja, ja. Die, die, die hebben zo'n... Uh, ja, daar uh, zit eigenlijk een radaatje. Het schijnt dat een radarinstallatie. installatie zit dat ze altijd de weg weten, zeg maar. Die weten altijd de weg. Altijd. En, uh, die kunnen dus ook voorspellen. Die ja? knobbelganzen. Ja. Of het glad wordt. Ja. Maar, weet je, ze vliegen altijd, als je goed kijkt, vliegen ze altijd in de V. En weet je waarom dat is? Weet je, wat het is? De V? Nee. nee. Het is altijd de V. Het maakt niet uit, ze kunnen de naam toch niet lezen. Oh, nee. Nee. Nou, ja, je moet hem wel eventjes te kalmen. Kans geven. Sorry, Pellemoer. Ja. Ja. Eh, eh, vanochtend is het bewolkt en schijnt in het oosten eerst nog geregeld de zon. Nou, hier in Zandvertopen, als ik naar buiten kijk, dan is het, ja, het zon ja. nog steeds. Ja, de ja, steeds. Ja. De temperatuur ligt er heel hoog rond eh, het vriespunt met landinwaarts. Land Luisteraars, eerst nog wat lichte vorst. De zuidenwind die, eh, is matig en aan zee is hij vrij krachtig. Vanmiddag dan is het bewolken en trekt het sneeuwgebied duidelijk in betekenis afnemend naar het oosten. De eerste sneeuw valt in de Zuidwesthoek en daar valt het misschien wel tot 4 centimeter sneeuw. In de loop van de middag gaat de sneeuw in het westen over in regen. Maar tijdens de avondspits heeft het verkeer er nog wel last van. Tijdens sneeuwval ligt de temperatuur zo rond het vriespunt en uiteindelijk wordt het nog een graad of twee. Er ja. staat een matige en dan zie ik zei het net al, vrij krachtige zuidenwind die koud aanvoelt. Vanavond en vannacht wordt het vanuit het westen op steeds meer plekken droog. En lokaal ontstaat dan mist. Met temperaturen rond het vriespunt kan het verraderlijk glad worden. Er staat maar weinig wind vanavond. Morgen dan start de dag lokaal met mist. Maar die lost heel snel op. Verder komt geleidelijk de zon geregeld tevoorschijn en blijft het gelukkig droog morgen. In de middag wordt het zo'n 5 of 6 graden. En er staat dan zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. In de avond neemt de zuidwestenwind weer af. oh nee, neemt juist toe tot krachtig. De dagen daarna wisselvallig kwakker weer... met in de middag een temperatuur van nog graad of vijf... en s'nachts temperatuur rond vriespunt. Zo. Ja, pas vanaf donderdag wordt het echt zachter. Dat moet ook, want weekend is carnaval, hè? Ja. Ja, Nee, weekend aankomt, komt, de weekend is over. Het is dus morgen al, hè? Ja, nou, dan komt het sowieso koud op je dak vallen. Ah, al, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Verder laat de zon zich regelmatig zien. Ja. ja. De rest van de week. Maar vallen er soms ook winterse buien. Weet je wat er trouwens uh, met de winter wel is? Weet je wat erger is dan een uh, winterteen? Sneeuwballen. Wat staat het weer, trouwens? Dat was het weer. Oké, okay, um, dan eentje op de valreep. Want eh, uh, chaotisch programma altijd dit, hè? Ja. Wij hebben namelijk een luisteraar. Of luister, is het luisteres? Luisteres. He, he, hebben wij een luisteraar? Luisteraar. <laughs> dat, is leuk, dat is leuk. Ja, ja, ja. ja. Oh, wat leuk. Luisteraar. Ik, heb, ik heb thuis de radio ook aanstaan oh, en wordt er toch geluisterd? Ja, want ik zeg steeds luisteraars, maar ik ja. moet dus eigenlijk zeggen luisteraar. Oh. <laughs> ja, ja. In verband met de ziekte van de luisteren kan de uitzending geen plaats vinden. Ja, ja waarom, nee, maar, waarom, um... waarom, waarom deed België niet mee in de Tweede Wereldoorlog? Komt-ie? <laughs> Die piloot was ziek. <laughs> jammer. Ja, dat toch, ja, is toch jammer. Ja. Ja. Dat ik altijd een serieuze nood heb. Maar ik wil dan even onze reddiken niet qua tijd. We hebben namelijk ook een luisteraar in Canada zitten. En dat is uh, Joke. Joke Westerberg. Oh, dus een, en dat is dus een hele fietsen. Ja. ja. En mensen zitten dus morgen vroeg om, <laughs> geen idee hoe laat het is, uur of drie s'nachts bij ja. hun, ja. naar ons te luisteren. Meen je dat nou? Ja. Dus ik heb een nummer voor haar klaargezet. Ja. En ik hoop dat ze het, dat ze het leuk vindt. En, uh, nou, en Joke. dan gaan wij al aardig in de kloof van buren aan. Nou dus, joker. Uh, ik wil niet stoken. En ik, uh, ik, ik ga ook niet roken, want dat heb ik nog nooit gedaan in mijn ga, leven. Ik roken. zeg Joke, ga dan in de keuken jokeren, want ik even koken zeg ik dan. Ja, ja. ja. Joke, voor jou speciaal. Daar komt hij aan hoor. De Canadezen. Aan hij die woont in knokken, bruggen en kotrij. Weet u wel dat u woont in drie plaatsen tegelijk? De aarde raakt zo overvol, zag ik laatst vermeld. Zo zijn wij al met vijf miljard mijzelf niet meegeteld. En al was ik wel geteld, dan nog bleef het veel. La, la la la, la la la, la la la Poëzie, zo moeilijk niet, op alles rijmt wel iets. Behalve dan op waterfiets, op waterfiets rijmt niets. De een die rijmt I love you Bijvoorbeeld een Canadees De ander zegt Je t'aime. Bijvoorbeeld een Canadees <lacht> Zoals hij is gekweekt, Zo zingt de Canadees Ik liebe dich